Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Mensen die al corona hebben gehad worden misschien later geprikt. Het kabinet laat daar onderzoek naar doen. Want het zou kunnen dat mensen die het virus al hebben gehad voorlopig genoeg antistoffen hebben. Dan is het misschien beter om voor anderen te kiezen, zegt minister De Jonge. Hij en premier Rutte geven trouwens waarschijnlijk volgende week weer een persconferentie. In Den Haag houden ze de rekening mee dat de lockdown verlengd wordt met twee weken. Twee prikplekken in Houten en Rotterdam zijn vandaag ook begonnen met het vaccineren tegen corona. Uiteindelijk krijgen op 25 van dat soort grote plekken zorgmedewerkers een inenting. In Rotterdam wordt er geprikt bij het vliegveld. Als je twee keer corona hebt gehad, dan wil je het geen derde keer krijgen. En in Houten is een evenementenhal omgebouwd tot prikplek. Deze medewerker van een verpleeghuis is blij met de prik. We hebben 86 bewoners bij ons die inmiddels besmet zijn in de tweede golf. Helaas ook al 23 overlijdens meegemaakt. Dus ik wil gewoon alles doen wat in mijn macht ligt. om mijn bewoners, maar ook mijn eigen familieleden te beschermen. Volgens de GGD hebben 200.000 zorgmedewerkers een afspraak gemaakt voor een prik. En dat is de max voorlopig. Er ligt 50.000 dollar klaar voor de gouden tip die leidt naar degene die gisteren in Washington bommen legde. Die explosieven lagen voor kantoren van de Democraten en Republikeinen. De FBI heeft foto's gedeeld van een man in een grijze hoodie die verdachte is. Zijn gezicht is niet te zien. De politie in Utrecht heeft meerdere wapens gevonden die waren verstopt in de grond in een park. Ze zochten daar gisteren de hele middag en de avond. Deze buurtbewoner hield het in de smiezen. Normaal gesproken komen hier geen auto's. Behalve van de, uh, de gemeente om de dingen netjes op te ruimen en zo. Dus ja, we waren echt zo voor het raam aan het kijken. Wat is hier aan de hand? Nou, er bleken dus wapens te liggen. De politie onderzoekt hoe die er kwamen en wie de wapens heeft ingegraven. Krijg je het weer nog? De zon is op veel plekken te zien. En het is 0 tot 5 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en gaat het licht vriezen. En morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Meestal is het droog en een graad of 3. ZFM, verkeersupdate.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 Met nu ZFM luncht <mach> Terug bij Lunchroom. Uh, we zijn er weer. We zijn er weer. Dit ja. waren de Rodies, en hoe heet er het nummer? Take her Home. En de Rodies is een, een band uit de jaren 60, een beergroep uit Oude Pekelaar. Oude Pekelaar, ja. En ze hebben zelfs een, uh, een monument voor de gasten opgezet. Ja, terecht. Ze hebben best nog meer uh, nummers gemaakt, volgens mij. Kijk eens bij Singles. Single, single, singles. Singles, singles, singles. Oh ja. Take her home. Oh, oh ja. Just fancy. Nothing to change a mind. Sleep, sleep, sleep. Anytime. A winter ja, woman. just fancy is natuurlijk helemaal, ook een bekende, ja. ja, ja. Nou, die moeten we volgende week maar weer eens draaien dan. Hè? Ja, toch? Terug naar af. <laughs> nou, oude pekelaar in het zonnetje zetten. Oude pekelaar. Ja. Moet lukken. Ja. Had je nog nieuws of... Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee, nee, we kunnen de staatsschulden van uh, landen eens uh, bekijken. Nog één met ja. stip Japan. <laughs> <laughs> het uh, uh, uh, bruto nationaal product van 237,7%. Ja, procent. Dus procent. Dat, uh, ja, de ja. schuld is 237 keer zo groot als het inkomen. Het is een nationaal inkomen. Ja. ja. Ik dacht dat Japan het zo goed deed ja Ik kan me ook niet voor, dat dacht ik ook inderdaad ja. Ja. Nou, dus niet ja. wie, wie doen het het beste? Wie hebben een staatsschuld van nul? Het zijn de Falklandeilanden eilanden mm -hmm. uh, Libië uh, Nee, alle Falklandeilanden eilanden staan echt op nul Maar ja, Falkland is toch geen land? Zou nee, niet een aparte nee, nee. begroting hebben? Waarschijnlijk, weet ik niet Dit hoort toch bij uh, Engeland, Met Engeland. Ja, Daar hebben ze nog oorlog over ja, gemaakt nou, Margaret ja. Thatcher <laughs> Ja, ja en Oost Timor heeft trouwens ook uh, nul, maar die is uh, 2018 6,1. Ja, ja. Nou. nou, netjes toch? Leuk om te weten. Weer gauw muziek. Lucifer met House for Sale.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 Het was klein orkest met uh, Harry Jekkers, Nick Nieuwenhuizen, Chris Prins en Leon Smit. En Harry Eckers, het be bekendste hit is trouwens Oh uh, Den Haag. Moest je dat echt doen? Ja, uh, of Over de Muur. Hè? Over de Muur, oh, ja, dat is ook een heel groot. Uh... Ja. Ook een heel mooi ja. nummer natuurlijk, ja. Ja. ja. En daarvoor hadden we Lucifer met uh, Margriet Eshuis, Dick Buisman en Henny Huisman, en uh, zanger. Een percussionist Julio Wilson en Henny Huisman kennen we natuurlijk van de mini-playback show. En de, wat heet die andere nou, dat nadoen? De mini erde De mini-playback show en hij had, ja, uh, yeah, nou ja, voorlopig van ja. al die anderen. <laughs> ja, het is inderdaad de eerste ja hij was de eerste die mee had hij ook niet een liefde uh, mensen koppelen of zo of wat dan nee nee. Nee, nee nee nee nee nee en die huisband, dat was met Oh, dan moet ik echt op zijn naam klikken oh, ja. uh, even kijken carrière <laughs> uh, uh, uh, muziek televisie uh, even kijken uh, l -l -l -l -l -l. de sound mix show was het oh ja, ja en de surprise show en dat soort dingen meer ja, de sound mix show was echt de voorloper van al die die, die, die ja. shows die je tegenwoordig hebt. Ik kan me eigenlijk niet meer herinneren, nee? Ja, mijn, uh, mijn schoonzusje van me deed erin mee. Oh, vandaar. Okay. En is er nog, nog wat verder gekomen? Of, uh? Volgens mij is er wel tv geweest. Hmm. Ik heb het verdrongen, denk ik. Weet ik niet. Ik kan me wel herinneren dat je dan... Uh, kwam iemand een deur binnen, stonden ze voor drie uh, juryleden ja. of zo... en dan waren ze heel zenuwachtig of zo... en dan uh, moesten ze wat gaan zingen of zo. Ja. Ik ben toen een keer met, uh, met, dat, met het uh, ex-schoonzusje meegeweest... naar uh, zo'n voortoestand, uh, oh, waar okay, ze yeah. dus uh, de, gescreend worden en al dat soort dingen. ja. ja, ja, ja, ja nou, daar ja. zag je dus mensen voorbij komen. Iemand die Elvis Presley deed met bakkenpaarden die tot in de mond doorliepen. Weet je. <lacht> dat zag er niet uit, jongen. Slecht. <lacht> die kwam niet door. Maar <lacht> ik heb wel ontzettend gelachen. Daar ja, ik wel... ja, ja, daarom. Was een leuke show, ja, dat weet ja. ik wel, ja. Ja. Ja. Goed, de andere leuke show was de Fabeltjeskrant. hè? Ja. Dan krijgen we nu, hup daar is Willem met de waterpomptang. Oh, Oké. Okay. Voor de kleintjes onder ons. Oh, alles oh, oh, is maar. Kijk, die overstroming Willem. Het daar is Willem met de waterpomptang. De tang of de combinatie Het daar is Willem met de waterpomptang.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 er iemand in dit alles. De Willem, hij kent alles. alles komt Willem, weet van wanten. Je ja, vraagt om mijn klanten. Als je maar kick? als je maar kick? zit je Willem, geef flik. Hoi! Hey! Hey! willen met de de we hebben mag hij dat al op de technische beverschool, man. Mijn broer, dat is een prima vet. Dank je. Die van de zweep het klappen kent. Oh. Een goede wakkerman tot de met. En plichtsgetrouw tot in zijn bed. Oh. Daar ligt die starend naar het behang. Met naast zijn hoofd zijn waterontang. En s morgens dan begint het weer. En dan klinkt dat keer op keer. Huh? Daar is willen met de waterkom dan. De meid dan op de combinatie, dan. Uh, daar is willen met de waterkom dan. Och willen is niet wat allemaal. Als je me kijkt. Als je me kijkt. Dit dus willen die is recht. Hoi. Daar is willen met de waterkom dan. De meid dan op de combinatie, dan. Uh, daar is willen met de waterkom dan. Maar weer Het was Catapult, uit een, uh, een Nederlandse band die bestond, ontstond tijdens een vakantie in 1973 in Loret de Markt. Dit viel onder de glamour rock van Gle Gary Glitter en dergelijke. We zitten net bij de singles te kijken. Er waren wat singles gehad en best ook wel vaak in de hitparade gestaan. Dus, ik ken eigenlijk alleen dit nummer ook van ze. Ja, en daarvoor ja. hadden we de Fabeltjeskrant. Ken jij nog een heleboel Fabeltjeskrant uh, medewerkers? Mm. Nee, eigenlijk niet. Ik moet weten hoe die uh, hoe de meneer de Uil heet, maar dat ben ik ook vergeten. Ja, ja. Wie heet meneer de Uil. Nee, wie deed meneer de Uil? Oh, je bedoelt deed? dat? Ja, nee. Ja, die daar ken ik wel. Boris de Wolf, inderdaad. Nou, maar het schijnt dat Boris de Wolf Borita een dochter had. Nooit oh. geweest. Met allemaal. Echt alleen in, heel in het begin. Hond ja, de, Hondwoefje. De, de, oma je ook Gerrit, noordkocht. ja. Oh, ja oma oma Gerrit, de ja, Postenhuis. Ja. En Ed en Willem Bezen, meer, juffrouw Ojevaar, Rieke ja. de Vos. In mijn dat is het paard kan ik me ook niet herinneren. Dat was me wel bijzonder. Ja, dat ja, ging ik altijd. Hinneke volgens mij. Geen idee. Nee? Ik in de... <laughs> of was dat uh, het... Ed het sprekende paard? Dat was Ed het sprekende paard. Ja. Nou, dat is, was ook wel gaaf. <laughs> vond je ook een leuke serie? Ja, ja, dat vond ik een leuke serie. Een ja. Horses is een hoss. of course, of course. En nobody die like naar of course. Ja, oh, dat ja. was het, oh ja. Ja? ja? Oké, okay, ja. dan gaan we verder uh, met Ronnie en de Ronnie's. En daarna gaan we weer naar uh, de LP van de week. Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes. Zoveel beestjes om me heen.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 Zoveel beestjes om me heen. Beestjes, beestjes, langs de drempel in een hele lange rij. Door de sleutelgaten komen zij erbij. En ze kijken allemaal naar mij. Beestjes, beestjes, blauw, geel, rood, alles zit erbij.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 All of my Om me heen Veel van de week. Even een stukje terug, want uh, ik krijg net een seintje van de technicus... dat de microfoon niet aanstond. Dat kan natuurlijk niet. Dus uh, ik begin gewoon opnieuw. Uh, we hoorden Exception met uh, Peace Planet. En uh, dat is deze week de album van, van de week. Exception was een uh, Nederlandse symfonische rockband... die vooral actief was in de jaren 60 en 70 van de 20 ste eeuw. Van de vorige eeuw, dus inderdaad. Ja, ja 60, jaar, 60 jaar geleden... Ze ontstonden in 1967 uit het Haarlemse schoolbeentje de Jokers. Dat in 1958 al was opgericht door Hans Alta, Rob Alta, Rijn van der Broek en Tim Giek. Maar het grote succes kwam eigenlijk in, uh, wat mij betreft dan, in april 67. Toen uh, toetsenis Rick van der Linden de groep kwam versterken. En eigenlijk toen ook begon een, uh, ja, uh, Bekendheid uh, op basis van het werk van die klassieke werken van Bach en Beethoven en zo. Ze dus hebben ook uh, andere nummers gemaakt, een beetje meer Jesse-nummers en zo, en daar wil ik nu ook wat van laten horen. Dat is Exception met de Fietser. Inderdaad, heel andere muziek dan uh, gewoon de bewerking van uh, die standaard uh, klassieke werken. Maar leuk om te horen. Ik heb Exception ook uitgekozen uh, omdat we vandaag alleen maar Nederlandse bands en uh, zangers uh, draaien. En dan ook uh, uit de periode 1971. Dat was voor uh, Nederlandse muziek een, uh, ja, toch wel een belangrijk, een groot jaar. Zeker voor vader Abraham, die had een hele grote vinger in de pap. Uh, want hij, hij was ook verantwoordelijk voor het, uh, het nummer 1 hit van dat jaar. Nou, raad eens wat dat was. Nummer 1 in 1971. Uh, Smurven. Nee, bijna. Ja, het is wel, ja. Maar Manu het is Manuela. Manuela? Ma ja. ja. Oké. Okay. Als jullie willen dat ik hem draai, moet je het even laten weten. Want anders uh, draai ik een ander nummer van uh, Jacques Herp. De gebroeders Brouwer zijn ook eh, heel bekend geworden in 1971, eh, met middernacht. Die ken ik eigenlijk niet zo. En de accordion-duo De Kermisklanten hadden drie hits... waarvan de Siseuner-tango de grootste was, ja. En natuurlijk had je de act Holland met de Hans Brinker-symfonie. Holland was een verzameling Nederlandse artiesten... Van, Bar met van eh, Barrier, George Koymans. Earth of Fire, Anita Meijer, Patricia Pai... Nou, Het was leuk. Misschien moeten we die ook nog eens draaien, ja. En natuurlijk was ook de Fabertjeskrant, die we net gedraaid hebben... dat was in 1971 ook heel succesvol. Een andere bekende is wel Mieke Telkamp. Die staat vanaf 27 maart 24 weken in de top 40 met... Mieke Telkamp. Oh. Waarvoor? Waarheen? Ja, die, die Mieke Telkamp. Sandra en Andres, ook heel... Uh... Ja, na, na, na. Ja, ja, zoiets. <laughs> Dat zong ik altijd met mijn vriendinnetje op de fiets. Ja, echt waar? Ja, Leuk, ja. keihard door Amsterdam ja, ja. zingend. Uh... Ja. Zo zie je maar. Uh, het was een goed jaar voor uh, de Hollandse muziek. Ja. Oké, okay, we gaan de exception afsluiten met uh, het nummer R... van Johan Sebastian Bach. Ja, dat was exception. Met air. Uh, we gingen nu Jacques Herp doen met een man mag niet huilen. Ja, ik heb nog geen verzoekjes gehad voor Manuela, dus we krijgen nu Jacques Herp met een man mag niet huilen. tot Straffen van dood. Als je vrouw je.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 Dat is toch wel die moeder die het meest aanbad. Opeens kreeg je te horen dat zij is heengegaan. Dan wordt het je te veel en je voelt opeens een traan. Mijn oma 80 jaar, maar ik snap niet waar de centjes zijn gebleven. Ik had toch haast een gulden. landkroon. Het, uh, geboren 28 april 1957. Nederlands zangeresje een beetje de tegenhanger van Heintje. En uh, was al op jeugdige leeftijd... dat ze een bliksemcarrière maakte als het levenslied. En uh, ja, weet je, on, een weinig fortuinlijke levensloop had ze. En ze werd ook wel een ge, be, ge, beetje gezegd... als het eerste uh, onverantwoorde slachtoffer van... Uh, exploitatie van een kindje. Oh, ja, ja, ja. Dus... Ja. Uh, ja. ja. Dus meer bezig met het artiestendom... dan met, uh, met afronden van een schoolopleiding en dergelijke. Oh, ja. natuurlijk, ja. Okay, ook, ja. ja. Dus, uh. Hè? En daarvoor hadden we... is Jacques Herp met een man mag niet huilen. Zo wel. Ja, ja We hebben hier zitten al. huilen. Hoe vreselijke manier, Nee, nee, een man mag ik? niet huilen. Oh. <laughs> Maar ja, al die wijsheden, ja, je kan er ja. wel wat van opsteken, hoor. Ja, ja, uh, uh, ja, ja, ja. ja hoop tegeltjes. Hoop tegeltjes. <laughs> ja. Nou, gauw wat anders begrijp ik. Swinging Soul Machine met Spooky Days af. Dit waren de Shoes met Nanana. En, uh, Osaka is ook een hitje van hun. En ze zijn... Uh, is een groep uit 1963. Is, uh, opgericht als The White Shoes. En uh, ja, later verbarst het naar uh, The Shoes. We hebben heel veel hitjes gehad. Die singles. Nou, singles. Ja. Ik weet niet ja. of ze hits gehad hebben. Dat staat er nog onder, volgens mij. De, uh, nee, ja. Single hit noteren. Nou, ja, ja. oh, toch aardig Dat wat. Ziet. Osaka. Ja. 1970, ja. ja. Al in korte tijd, ja. ja. ja. We staan niet in de, de top 2000 zo te zien, nee. Nee, denk het niet. Misschien en daarvoor hadden we de singing, uh, swinging soul machine. En, uh, daar stond ik van verbaasd. Je hebt een, echt een heel groot verloop aan zangers gehad. In totaal tien. En dan kom je met een instrumentaal nummer. <lacht> Knap. <lacht> Had je een heel koor kunnen hebben. <lacht> we zijn bijna bij het einde van het programma. <lacht> Ja. Nog één nummertje en dan ons afscheidsnummertje. Dus we zien ja. elkaar weer volgende week. Volgende week zijn ja. we er weer. Sure. Yeah.